Toestand in de dans, en toen vernieuw nog de keizer, de koning en de admiraal van de clubs was. Maar dat is niet meer. Het is allemaal uh, cd'tjes geworden. Aan de telefoon, Ronnie Stuts, onze vaste kracht, onze, onze rots in de branding en onze nieuwe papa. Goedenavond, Ronald. Hallo. Hey, Ron. Vertel, hoe is het? Ja, uh, het is eigenlijk wel. Uh... <laughs> het is uh, heel erg goed uh, hier, Ronald. Je hebt een, uh, een nieuw een nieuwe, een nieuwe kindje. Ja, klopt. Uh, afgelopen maandag is uh, Maïssa en Joara bij ons uh, erbij gekomen. En dat is echt uh, helemaal te gek, joh. Echt waar? Ja, echt helemaal te gek. Hoe is het gegaan? Want ik heb gehoord dat je echt een van de meest bizarre nachten van je leven achter de rug hebt. Ja, uh, best wel. Uh, uh, binnen vier uur lagen dood en, uh, en leven enorm dicht bij elkaar. Ja. Uh, een familielid uh, van ons uh, die, uh, ja, die werd opgegeven eigenlijk. En op een moment sta je in een ziekenhuis afscheid te nemen van iemand en... Ja, nog geen uh, uur, anderhalf later, uh, sta iemand uh, te begroeten op uh, deze nieuwe wereld. En zo is het. Ja. Mogen wij je van harte feliciteren. Heel Radio Rijnmond zegt gefeliciteerd, Ron. Ja, thanks. Dankjewel, man. Oké, okay, man. Een Hoi. Eén keertje dan. Wat een lekkere plaat is dat, zeg. Tweede uur. Toestand in de dans Ronald Modendijk hier. Hallo. Melen dansrijmond.nl. Dansrijmond.nl. Wat hebben we nog voor je het tweede uur? We hebben zoveel. We krijgen nog twee minuten tijd. En dan zeg ik echt altijd: je kan nog weg, want het is voor niemand leuk om daar naar te luisteren. We krijgen nog een interview met een download portal. Wil je alles weten over downloadportals? Even blijven luisteren. We krijgen de feestagenda nog. We krijgen een kat te spreken uit Herr Simerman. Klinkt als een heel fout Duits feestje. En we gaan praten met de organisator van Real House. Toestand in de dans. Tijdens deze plaat komt uh, de man van de techniek binnenwandelen En die heeft gewoon een hele uitzending op een sticky staan. Dat wil dus zeggen een sticky, een, een USB-sticky. Voor alle duidelijkheid, deze niet roken, niet vlees etende presentator zou niet anders willen dan dat het op een sticky staat. Daarom gaan we dadelijk ook eens eventjes praten met iemand uh, die van uh, techniek uh, zijn leven heeft gemaakt. We gaan eens even praten met Sasha van musicism.com. En die gaat ons eventjes vertellen waarom je tegenwoordig niet meer in de platenwinkel moet. Ja, dit is echt Radio Rijnmond. Hey, hallo. <laughs> dit is echt een verschrikkelijke mashup. Maar ja, ik heb nu eenmaal een contract getekend dat ik iedere week een mashup zou draaien. Uh, dit was uh, Daft Punk en Queen door elkaar. En die lachzak aan de telefoon is Sascha van musicism.com. Hallo, hallo Sascha. Hoi Sascha. Een hele goede avond. Hallo. Um, even voor alle luisteraars. Wat ja. is een downloadportal? Een downloadportal is een uh, website waarop je muziek kan downloaden tegen betaling... En in ons geval is het uh, kwalitatief hoogstaande dance-gerelateerde muziek. Zoiets als dit. Ja, <laughs> ja. volgens mij is dat uh, een, uh, de release van Focus. Ik heb geen, uh, jij hebt het me opgestuurd. <laughs> ja, nee, dat klopt inderdaad. Dat is uh, de, de, van het album Treasures of the Deep van Focus. Oké, okay. en voorziet dat in een behoefte? Gaan mensen nou niet meer de deur uit en kopen dan mensen bij jou specifiek op jouw website? Dit soort muziek? Ja, dat klopt inderdaad. Dat heb je heel goed gezien. Welke klanten heb jij zo al? Van naam? Wie moeten wij herkennen en kennen? Welke klanten? Ja. Nou, wij hebben een heleboel klanten, voornamelijk uit het buitenland. We hebben een hoop klanten uit Nieuw-Zeeland, uit Tokio. Dus het wordt voor mij heel erg moeilijk om namen te noemen. Um, ja, het zijn er uh, ja, het zijn voornamelijk klanten uit het buitenland. Is het Michel de Heij een klant bij jou? Michel de Heij is een, uh, een artiest die uh, zijn muziek bij ons verkoopt. Um, of hij bij ons downloadt, dat is een hele goede vraag. Hij, hij verkoopt is... in ieder geval zijn muziek bij ons. Oké, okay, Sascha Marcel hier. Hallo. Hoi. Hey, stel nou, hè. Ik, uh, ik heb een uh, goede track gemaakt, vind ik. En die ja. wil ik uh, aanbieden bij jullie. Uh, hmm? Wat zijn jouw voorwaarden? Waar moet wat mijn track uh, aan voldoen? Uh, jouw track moet uh, voldoen aan uh, een goede geluidskwaliteit... Um, daarnaast moet het ook uh, in ons uh, huidige genre passen, dus het moet uh, niet al te commercieel zijn. Um, ja, het, het, moet, het, moet van een, het moet van een bepaalde kwaliteit zijn. Uh, ja, wat wil je nog meer weten? Ja, waar let jij op? Let jij op een genre of let jij op... op, op, op nou, ja. wat, wat is kwaliteit? Ik bedoel, nou, ja, Roog is ook kwaliteit, zegt Ronald. Ja, dat is inderdaad, <laughs> dat is waar. Ja, dat, uh, er zijn een heleboel, we bieden een heleboel verschillende genres aan op dit moment. Uh, waaronder electro, techno, drum and bass. Uh, progressive, um, ja, reggae, uh, hip-hop. Ja, op dit moment is het zo dat als jij een, een, een track hebt gemaakt, dan stuur je ons een mailtje. Dan gaat onze ER manager ernaar luisteren. En vervolgens krijg je een klein contractje. ...kun je je muziek uploaden via een FTP-account. Oh, en, uh... uploaden via een FTP-account? Ja, klopt inderdaad. Dat betekent dat je gewoon via internet je plaatje kan aanbieden op jullie website? Ja, zo cool. makkelijk is het. Okay. Een kind kan de was doen. Nou ja, en dan worden die tracks worden aangeboden voor 99 cent, heb ik op je website gezien. Kunnen artiesten daarvan leven? Nou, Op dit moment uh, worden de tracks uh, verkocht vanaf uh, 1,29 euro... Oh, uh, kijk, inflatieconnectie. Ja. <laughs> je moet wel even je huiswerk doen, hè? Sorry. <laughs> uh, of, of artiesten ervan kunnen leven. Nou, op dit moment uh, ja, het gaat het natuurlijk niet heel erg goed met de muziekindustrie. Maar sites uh, zoals die van mij zorgen wel voor dat artiesten wel kunnen leven van hetgene wat ze doen. En dat is het belangrijkste, Sasha, toch? Precies. En jij ook, natuurlijk. Absoluut! <laughs> nee. Voor niks gaat de zon op, hè? Dames en heren, luisteraars van Radio Rijmond, maar vooral luisteraars van Toestand in de Dans. Dit is en was uh, Sascha van musicism.com. Ik moet even één ding zeggen: ik vind jullie logo zo te gek. Goed, is niet. Komen ja, er heeft nog nieuwe shirts? Gemaakt? Ja, wie heeft er dat komen gemaakt? een heleboel uh, nieuwe shirts. Kijk, wie heeft het logo gemaakt? Wie heeft het logo gemaakt? Dat is uh, Geurt van M is 5 een uh, reclamebureau in Amsterdam. Nou, ik vind het helemaal te gek. Wilden wij binnenkort de shirt weggeven, in onze uitzending, Sascha? Aan ons bezoek? Jullie hebben tijd. Kijk, dat is mooi. <laughs> Gaan we doen. Dankjewel, Sas. Hoi. Oké, ciao, doei, ciao. Doei. Sanchez, hier bij jou in de toestand in de dans op Radio Rijnmond. En uh, ik moet het kort houden, want er is een complete oorlog uitgebroken in de studio. Marcel vindt dit de slechtste plaat ever en Leon staat op de barkruk te dansen. Als je aan het begin van de uitzending aan een gewaarschuwd... we hebben vandaag een bomvol programma. Ik weet niet of het slim is om op Radio Rijnmond het woord bom in mijn mond te nemen. Ja. Hmm. Maar goed, dat merken we zo meteen zelf wel. Uh, mocht je de laatste paar maanden door Rotterdam hebben gereden... op fiets, uh, beachcruiser, op je rollerskates of in je lowrider... dan zie je zeer regelmatig Timmerman en een kat. En als het goed is, heb ik nu de kat aan de telefoon. Mario, goedenavond. Hallo, goede avond. Nou, ik ben niet de kat, maar de kat. Even, uh, een ja. woordvoerder van... De kat. Dus we, van de kat, ja inderdaad. Ja, we krijgen hem niet zo vaak te spreken. Dus, uh, ja. Maar hij, hij schijnt jullie te tippen over het uh, allernieuwste DJ-talent in Berlijn en ons streken. Nou Komt ja, dat? Dat, is, dat is in ieder geval wat hij af en toe beweert. Ja. <laughs> maar uh, ja, hij heeft nogal wat streken en uh, we, we doen ons best. Hij is in ieder geval uh, een tijdje terug uh, hier neergestreken om, uh, om in een voormalige vleesfabriek. Uh, het was eigenlijk nee, een zwerfkat in die vleesfabriek. En jij geeft hem eigenlijk een beetje onderdak, om het zo maar te zeggen. Ja, hij wou dat daar geen vlees meer werd verwerkt. Hij is vegetarisch eigenlijk. Ja. Op zijn planeet uh, ja, is dat eigenlijk een beetje uh, het, het ding. Mm -hmm. Hier in de studio hij, ook, hoor. Wat zeg je hier in de studio? Ja, Kijk, hier in dan. de studio <laughs> Maar goed, we, ja, we hebben ons best gedaan om, om zoveel mogelijk van hem over te nemen. En uh, hij zei, uh, ja, ik ben hier to entertain doe. Kijk. Dat hebben we en, maar overgenomen. En nu wordt uh, zaterdag ook een hoop geënterteend, om het zo maar te zeggen. En wat, wat, ja. wat, gaat, wat heeft die kat zaterdag uh, al op een kokstoofd? Ja, hij vloog al een tijdje rond. Uh, en uh, hij was ook inderdaad uh, uh, bij Ibiza geweest. En daar hadden ze ook al van hem gehoord. Dus we hadden een keer Tony Rios uh, in de club gehad. En die, uh, die tipte gelijk amnesia. En die zei van, nou, jullie moeten hier echt naartoe komen. Mm -hmm. Ben je er wel eens geweest, Mario? Ja, 14 Kijk. jaar. <laughs> dus... <laughs> Dus uh, ja, we waren wel, uh, ja, we vonden het wel leuk. En uh, herzimmerman ook. Oké, okay, oké. Okay. Oh. Dus die komen uh, zaterdag uh, met Marte uh, en uh, Cookie. Dat is mm -hmm. een uh, hele leuke drag queen die we ook al een tijdje kennen. En dan uh, komen ze een feestje vieren. En uh, dat, uh, dat wordt wel leuk. We doen het samen met onze eigen residents. Ja, de uh, vrouwlijn uh, Z. Zet. Ja. En uh, James Niedekker, om het zo ja, maar te zeggen. Oké, oké. Okay, ja. okay. En, en waar, waar, waar is het nou precies voor de nitwits uh, in Rotterdam, om het zo maar te zeggen? Uh, het is eigenlijk uh, vlakbij de, de voormalige Keilenweg. Nou, dat kent eigenlijk... We uh, <laughs> kennen alleen uh, maar de om ons. Hm? Dus herzimmerman hier gewoon ook niet. Maar nee, het is, het is eigenlijk uh, niet zo ver van... Uh, ...van Delfshaven vandaan. zeg ik uh, ja, een randje rond van het centrum. Metro Marconiplein, toch? Ja, zijn. Oké, oké. Nou, wij gaan er allemaal heen, de aankomende zaterdag. En uh, doe je best met, uh, om die kat af en toe een beetje te aaien. <lacht> ja. En een ja, brekjes te geven en dergelijke. Dan gaan hij wij deze geweldige... Ik heb de tent gelokt, want hij gaat wel de laatste plaat opzetten. Kijk, en daar komt hij nu aan. Want dit is zo'n mooie plaat. <lacht> Groeten. Mario, bedankt. Hoi. Dank met de partyagenda. Leon Brouwer, waar moeten we heen en waarom? Vanavond City Trip bestaat één jaar in Heine, uh, Hollywood ja. Musical. Die verspreking maak ik ook echt altijd. Verder dan, Gregor Salto, Sydney, Samson, Billy de Crit en MC Gui. Of Embassy en Club 4, Lucien Ford en Denise. Of, kan ook nog, of Corso Hitmeisterie, shitmeisterie, die we zo meteen aan de telefoon hebben, geloof ik. real El Canario... Vrijdag, 30 maart, Sappig in of Corso met Duchamp voor Joey Daniel en Shitmeister T. Um, of tegenover de of Corso Talia Lounge met Sushi Shamba... Mark McRoland, Mixmaster J, Sir Edward en Rigi Romero. Dan op zaterdag Real House in Club IMAX... met Ronald Molendijk vs. Wicked... Virgil vs. Prunkler Funk, Cleon McNeck... Denzo vs. Joey Barrow en MC Chappell... Of Her Siemermann met Amnesia World Tour. Of Of Corso, We All Love, 80s en 90s met uh, Bootsie Paul. Dan zondag is er weer een Super Bimbo met Miss Monica, Quinten, Rosario en Lacroix. Misschien kan je daar zo nog wat aan... Uh, Het is heel te... gek. Jij zegt Super Bimbo en ik krijg gelijk twee harde tekels. Dat is vreemd. Um, ook in Of Corso dus. En in Den Haag gepaard sneakers met Federer, Erik I, Ewan en Billy de Klik. Dat was hem. Dit is het? Yep. God, ben je snel geworden. De klokkijker is nooit meer sterkste kant geweest. Uh, dus het is nu... Uh, de grote wijze staat ongeveer op 15 voor 11. Dat betekent niemand minder en niemand meer dan Ted Langebach. Dag, Ronald. Hallo. Uh, Shitmaster T staat een kwartier voor tijd... in de ofcorso met zijn platenkoffer... voor een half lege zaal nog, zie ik. Maar de mensen gaan komen. Er is een geluidstest aan de gang. Hoe heet dat? Een soundcheck? Soundcheck. Ja, dus. het klopt. Jawel. Jij gaat draaien. Ja, draai, ja. Je moet toch iets doen om uh, je huur te kunnen betalen, natuurlijk. Hè? Ja, en ik ben maar weer in ere gesteld. En uh, toen dacht ze, ja, er is ooit een het die geweest. Hij is toch naar Amsterdam gevlucht. En is een soort altijd echt over in de plaats gekomen. Hè? En die heet shit die? En maar, dat ben jij? Ja, ja, ja. En ik ben vereerd. Ik ben zeer vereerd, Ronald. Want? Nou, ik mag plaatjes opzetten, dat is toch geweldig. Dat is toch het beste wat je kan doen op telkens in de dance-industrie. Om ja, alleen maar mee. een factuur te laten zien straks. Hey, en na twee uur ben je gewoon weer weg. En klaar. Hey. Ted, He? Ted. Hey. <laughs> Goeie Goeie avond. Ted. Wat zeg je? Ja? Jij geeft uh, zondag een uh, bimbo-complex-feestje. Uh, bimbo en daar ja. draait Don Fiasco. Don we... Fiasco, Wie dat? ja. Hier is ook zo... Ook zo'n alte ego. Je oh? denkt van nou, nou, dat is ook iemand die heeft ooit het factureren uitgevonden. Die uh, komt binnen en die neemt dan niet eens zijn platenkoffer mee. Dus dat is het allernieuwste in het uitgangsleven. Je, je, je zegt van nou, uh, ik ben die en die dj. Je verzint wat. Een leuke alte ego. Uh, je laat jezelf op de loonlijst staan of op de uitbetalingslijst staan. Je neemt niet eens je platenkoffer mee. Je toont je factuur en je gaat gelijk weer weg. <lacht> hey, maar dan loop je ook weinig risico, Donald. Maar zelf, die zit daar... Marcel, ja, Leon, Ronald, ah, de hele bende. Ted, uh, het wordt tijd dat jij ook gewoon een keer in de uitzending echt fysiek aanwezig bent. Kan dat? Ja, dat kan natuurlijk. Ik zou, um, ja, net zoals mijn broertje Hugo Borst, uh, uh, heel graag uh, de, de voetbalwedstrijden in het live willen zien. En dan gelijk willen becommentariëren. Jullie doen toch aan voetbal ook? Nee, ik? ik vind voetbal echt de meest domme sport die er bestaat. Oké. Okay. En uh, wat wordt er morgen al bekend? Is er weer, zijn er weer gesprekken over Nighttown, hoor ik. Ik heb gehoord, maar dat is uit zeer betreft... Ik bron dat er drie partijen in gesprek zijn met Nijdam, maar het kunnen er ook makkelijk 24 zijn. Hey, en weet je wat ik ook gehoord heb, Ronald? Dat okay. vond ik wel de meest opzienbare... Uh, ja, opzienbare roddel. Dat is dat de Hollywood Musical, die over anderhalf jaar moet sluiten... naast het Postkantoor uh, ook uh, wel zin heeft om de Maasilo over te nemen. Ja. Yeah. En toen werd ik gisteren ook nog eens uit Amsterdam gebeld... en zeker Ron Vermeulen... en uh, ja, die neemt het waar voor een Fendi Omeel... die ergens de rare bieren zit. Yeah. Uh, dat uh, uh, de powerzone ook interesse heeft in de Maasilo... En waarom niet? Want volgens mijn berichten gaat het niet echt heel serieus, heel erg goed sinds jij vertrokken bent daar. Klopt dat? Uh, ja, nou ja, misschien uh, is het lichtelijk aan het zinken. We zijn met een uh, revitaliseringsplan bezig en het gaat allemaal om geld weer natuurlijk. En uh, wie krijgt subsidies en wie mag programmeren? Maar uh, nou, ik zag zelfs al Paul Elstak uh, weer staan, dus uh, misschien krijgt ze daar... Rotterdamse wil. Oké, okay. <laughs> ja, kortom, gaan we doen. Ze gaan we doen, alles nee. kan, zelfs shitmeister T, oftewel Ted Langebach vanavond in de Ofcourze te beluisteren en het begint over... Een en is dit programma afgelopen, dus er is niets wat je weer houdt om met Ted te gaan. Ted, dankjewel, tot volgende week. En zondag Superbimbo, Even het niet. Zondag Superbimbo. Oh, dan krijg ik harde tepels, joehoe. <laughs> Bye, Sinds aflevering 1 heb ik deze plaat op de playlist staan. En hij gaat er ook voorlopig niet vanaf. Tim Deluxe, Now Let The Base Roll. Ja, ik kan niet anders zeggen dat ik het gewoon een geweldige plaat vind. Andere mensen zeggen dan, ik vind het fantastisch. Leon Brouwer, we gaan kaarten weggeven? We hebben kaarten geregeld voor aanstaande vrijdag. Sappig in of Corso, drie keer twee gastreisplekken. Dans.rijmond.nl en... is het adres? Ja, Dans nog steeds. At ja, en voor zaterdag Real House in Club IMAX ook drie keer twee gastlesplekken. Dus mail allemaal dans.rijmon.nl als je kaarten wil hebben. Ja, en van de afdeling techniek krijg ik net te horen dat je kan deze uitzending terugluisteren op de Hives pagina en op de MySpace pagina. En er schijnt ook een MySpace pagina en een huispagina te zijn. Of zeg ik nou twee keer hetzelfde? Naast mij zit Marcel, het muzikale geweten van deze show. Dank je, Ronald. Hallo, Marcel. En die heeft mij een plaatje gegeven. Dat is nummer 6 van de CD. Je hoort hoe georganiseerd die is. Stereo, Stereo People. Dat is het project van Mark Pritchett. Er zijn maar weinig mensen in Dansland die hun beats zo zuiver en doeltreffend maken. Wat is er nou zo mooi in deze plaat die ik ga draaien? Vertel, wees advocaat van die plaat. Ja, dat moet je horen. Laat me gewoon horen, want kom op. Ik ben altijd af te vragen of dat vier afleveringen ook een lustrum is. Dat zal vast wel niet. Maar ik heb wel gewoon even een goed glas rosé ingeschonken. Lekker dit raar. Ik vind radio maken echt leuk. Het is jammer dat er geen mensen staan te dansen. Dat de lampjes niet knipperen, maar er kan nog aan gewerkt worden. Dans D-A-N-S at Dus op zijn Nederlands. Allemaal op zijn Nederlands. We zitten ook in Nederland namelijk. Ik vind het fijn, zo'n uitzending. Um, dit was het tweede uur van Toestand in de Dans... Ronald Molendijk hier op jouw radiostation. Ja, daar word je wel even stil van. Je kan de hele week kan je mailen. En we hebben net even erover gehad. Dat wil zeggen, we is uh, Marcel. Masso? Ja. En... Verzoeken hè? Leon. We hebben het er gewoon over gehad. Mensen kunnen vanaf nu uh, mailen naar dans.rijmond.nl. En uh, dat kan je doen om aan te vragen welke oldie, goldie, oldie, oldie, oldie classics je wil horen. Want daar openen we ieder uur mee. Ik zeg uh, dankjewel voor het luisteren naar uh, wederom een uh, aflevering Toestand in de Dans op Radio Rijmond. Geen dank, Ronald. Ja, Geen <laughs> dank, Marcel. Dankjewel, Ronald. Laters!